Podimo.nl slash manmanman. En nu veel plezier met deze aflevering. Nou, ik heb, uh, ik heb iets gekocht uh, en dat is ook weer niet gelukt. Dus we kunnen het ook even Wat doen. heb je nou weer gekocht? Nou, ik, zo grappig, je zegt hele, tegenwoordig hele tijd in het intro al... daar kunnen we het ook wel over hebben. We hebben het er al over. Ja, het is al begonnen inderdaad. Ik heb het nu ook door. Uh, nou, ik heb iets gekocht en uh, ik dacht dat vinden jullie prettig. Want ik heb natuurlijk laatst geïnvesteerd... nou ik niet, uh, wij... Eh, want het ging gewoon van de zakelijke rekening. Ik, ja. heb, een, ik heb een prullenbak gekocht. Je hebt een, ja. een mooie prullenbak gekocht. Ik heb een mooie gekocht. prullenbak gekocht. Ja. Een dure prullenbak. Uh, wat kostte de prullenbak? Eh, 219,95 euro. Echt, er schrikken mensen helemaal ja, het apenzuur nu. Ik ook. Maar, ja, is maar, niet, maar de prullenbakken zijn toch duur? Nee, nou, maar, maar het thuis is ook een dure prullenbak. Ik, ja, maar jullie, ja, maar jullie hebben... Ja, dat klopt. Ik ook weet niet, niet wat het is. Ik. ik weet niet maar, je is mijn talen hebben jullie, toch? Maaike altijd zegt als ik er iets in gooi. Het is een dure prullenbak. dus Iedere keer? Nou, wel vaak. Ja, maar ik gooi er ook vaak geld in. <lacht> Zo wordt hij je vanzelf ook wat duur Precies, natuurlijk. maar vertel Chris, 19 nou, euro? De duurde op En dat voor, uh, voor dat geld kregen we ook drie, maar liefst, uh, vuilniszakken ja. erbij. <lacht> ja, nou, wat is dat voor armoedzaaierij? inderdaad niet veel, was ik teleurgesteld over. Maar dat waren gewoon wel vuilniszakken die er mooi in passen. Ja. Dus nou, je voel je het waarschijnlijk al een beetje aankomen. Uh, die, die, die drie waren op. Want een nieuw kantoor, je, je koopt wat dingetjes... en je gooit wat, wat roep in, die zijn snel vol. Nou, dus ik dacht, wat ik doe... Ik was in de supermarkt... Ik koop van mijn eigen geld. Dat is ook Chris, dat moet je niet vergeten. Ik uh, Van mijn eigen geld heb ik twee uh, mooie grote zakken gekocht uh, van de zakken. Twee vuilniszakken. Twee, ja, niet twee, maar twee, twee, twee rollen natuurlijk. Niet oh, los. Nee, ja, nou ja ja nou ja, ja, ik, ik hoor het ook. Heb jij ook ooit los een vuilniszak gekocht? Nee. Ik weet niet wat jij het koopt, Chris. Nou, de, de, de, oh, dus, en dit. het is van je eigen geld, dus het zal wel twee zakken zijn geweest. Ja, okay, het waren inderdaad twee zakken, ja. Uh, nou, hoe dan ook. Dus ik ben helemaal blij hier naartoe. dan zouden de jongens ook fijn vinden. En dan kunnen de, de blikjes alcoholvrij bier van Van der Streek... Kunnen daar een mooie... Ik denk dat er geen mens is die enig idee heeft waar dit, de, dit verhaal naartoe gaat. Nee, ik denk het ook niet. Want ik, ik hou dat nogal een beetje in het midden. Dat vind ik ook mooi. Ja. Een beetje een verrassingseffect... Shock en al. Uh, dus, nou god. Ik heb dus die twee die twijfelde zakken gekocht. Nou, ja. met twee rollen. Wat denk je? Ja, ik denk dat ze perfect passen. Ja. Man. Ja. ja. Ik heb je geen verhaal, hè? <laughs> Jammer. <laughs> nee, die zijn dus te klein. Ja. Maar er moet 60 liter in. Ja. Maar blijkbaar heb je ook nog gradaties in... in hoe, hoe groot de, de, de ingang is van, van zo'n zak. Want ik heb twee van die 60 liter uh, zakken gekocht. Ja. Of twee rollen ervan. Ja, maar wij hebben natuurlijk een beetje een rechthoekige prullenbak hebben wij. Ja. Ja, ja geen ja. ronde. Dus Het is, ik heb vorm. Vorm. Is, een dus is een moeilijke vorm. Het is een lastige vorm. Het is een moeilijke vorm, vorm prullenbak. Ja. Dus ik heb voor 2,35 euro uh, uh, geïnvesteerd. En dat wil ik wel terugzien van jullie, ja. hoor. <laughs> Stuur maar een tikje. <laughs> <Ja>. Vrek. <laughs> Welkom bij Man, Man, Man de Podcast. Over drie jongens die uitzoeken hoe mannelijk ze eigenlijk zijn. Met Bas Louise, Chris Bergström en Domin Verschuren. Hey, welkom bij Man, Man, Man, de podcast. Seizoen 6, aflevering 6. Ik ben Domien, host van deze aflevering. Rechts van mij zit de man die al moe wordt als hij aan het woord ondernemen denkt. Chris Bergstreum. En links van mij de man die 100 ideeën heeft. Vol zit met ondernemersdrift. Maar eigenlijk weinig echt onderneemt. Pas Louise. Leuk jongens, welkom. Ja. Ja, dankjewel. Fijn dat we weer samen zijn. Ja, ja De sfeer zit er goed in. Ja, ja. En we moeten nog beginnen. We gaan het vandaag hebben over ondernemen. Dat ja. is al uh, duidelijk. Ja. Uh, maar wat was het voor week? Uh, nou, een, een, een leuke, hele leuke week eigenlijk. Uh, ik, uh, ik, ben, ik zit weer in het proces van een, een, een nieuw katje... Wij hebben natuurlijk Japie. Je zegt het alsof je het over IWF hebt. Ja. We ja. zijn toch weer aan het proces begonnen. Hoop ja. tegenslagen gehad natuurlijk. Ja, ja, maar we gaan het weer pomie. Ik ben wat dramatisch wellicht. <laughs> uh, nee, ja, goed. Uh, mijn vriendin en ik, uh, die, wij hebben natuurlijk Japie de Britse korthaar. Dat is een fantastisch leuk beest. En wij hadden ooit de ambitie om Japie tegelijkertijd te kopen met nog een ander katje. Alleen, Japie was als enige nog over, dus het, het, het werd er één. Dat was prima zo, maar toevallig... Of toevallig weet ik veel, maar in ieder geval de, de moeder van Japie... die kreeg weer met dezelfde vader een nieuw nestje... En toen dachten we, ja, dat is toch wel leuk. En die Jabi is ook nog jong, dus nu kan die samensmelting waarschijnlijk nog wel, uh, wel goed gaan, gaan plaatsvinden. Dus we zijn deze week uh, weer naar de, de Catery gegaan. En dat hebben we al een paar keer eerder gedaan. Alleen nu hebben we te horen gekregen welk katje wij mogen. Want uh, ze hebben een nestje van drie. En twee katjes gaan uh, naar hunzelf. En uh, nou, wij hebben degene die over is gebleven. En het is Freddy, heet die? Freddy. Ons idee was altijd Jopie en Japie. Dat vonden we leuk. Maar. Um, is de Kogel door de Kerk? De Kogels door de Kerk. Hey. Zijn volledige naam wordt. Uh, Frederik Franciscus van Vredestein. We noemen hem. Ja, Nee, kut. Wat zeg je nou? We noemen hem Freddy. Dank je wel. We noemen hem Freddy. En het is, ja, het is dus. Een, een, een echte broer van een, een later nestje. Over een paar weken mogen we hem echt ophalen. Wel maar een andere achternaam, begrijp ik. Ja, oh, die ja. Heet, van Japenstein. Ja, van Japenstein. Die heet Jasper Joon van Japenstein. Maar en eigenlijk is, is, het, is het dus. Het is een Freddy van Japenstein. Ja, Freddy van Japenstein, Maar dat, we, noemen we noemen hem van Freddy Stein. Dat vinden we leuk. Ja. Ja, ja, maar gott, ik ben echt heel het. blij en opgelucht en uh, gelukzalig bijna... dat je hem Freddy laat heten. Ja, jullie waren ook niet voorstander van, van Jopie. Nee. Dat was een beetje een peppy en Kokkie uh, ge, uh, ja. naam. Ja, nee, ik vind Freddy leuker. Jij ja. Ja. Je hebt, je hebt Bas je hebt een vriend die Ik heet heb Freddy. een goede vriend, die heet Freddy. En en die is en, ook aaibaar. Uh, en die is ook aaibaar. En die zal het denk ik leuk vinden dat... Uh, Freddy, de kat, naar hem vernoemd is. Ja, dus nog eventjes, maar we, we hebben hem deze week uh, in ons hart gesloten. En het was uh, ontzettend leuk. En het is uh, uh, ja, heel gelukkig. Gefeliciteerd. Dus, uh, dat fijn je... dat het weer gelukt is. Ja, dat is, ja, het. Ja, dat is ja, toch dat is mooi. Dat, dat, is dat, zo, uh, dat is spannend zo'n traject. Ja, het slaat toch aan gelukkig. Bas, hoe was jouw week? Ja. Nou, uh, ook goed. We zeggen het altijd natuurlijk, maar het was ook goed. Ik heb een fiets. Ik denk dat wij het ook wel eerlijk zouden zeggen als we een slechte week hebben gehad. Ja, maar wanneer heb je nou echt een slechte week? Dat echt van maandag tot en met zondag één grote misère is die jou erbij trekt. Heb je even? Maar goed, we gaan even over jouw week. Bloed en draaien nog steeds, maar mijn energiebanen liggen weer recht. Geloof ik. Nee, ik heb een fiets geleend. Want zo werkt het blijkbaar. Ik ben natuurlijk een fiets aan het kopen, een nieuwe fiets, want ik wil gewoon... Toch te maken. Een traject ook. Uh, je bent een traject weer ingegaan. Ah, ja, ik ben een traject ingegaan. <laughs> ja. en, uh, nou, maar echt nou, zo? Ja, en Toch. het is Willy geworden. Um, <laughs> Willy van Willy Stijn. <laughs> Willy van Willenstein. <laughs> Komt uit een klein nestje. Um, nee, het, ik heb een... Uh, want zo werkt het blijkbaar. Dat wist ik niet. Ik ben gewoon een fiets aan het, aan het kopen. En um, um, um, dan mag je dus proeffietsen. En dan is het niet een uh, kwartiertje de stad in. Maar dan mag je hem een week lenen. En dat heb ik gedaan. En ik ben naar Enschede gefietst. En toen naar Emmen. Want mijn moeder was jarig. Dus daar ben ik toen ook heen gefietst. Gefeliciteerd. Uh, gefeliciteerd ja. ja, dankjewel. Ja, die was ja, dat zal ze op prijs stellen, denk ik. Nou. Um, dus, en dat was onwijs leuk en ik vind dat leuk. En ik ben er niet even om gaan kopen, maar daar binnenkort dan meer. En waar ligt het aan dan? Aan de fiets, denk ik. Ja, dat denk ik ook maar. <laughs> nou, ik vind dat ik eigenlijk nog wel eentje moet proberen om een beetje te vergelijken. Ja. ja. Het is geen e-bike. Het is geen e-bike, het is gewoon zelf trappen. Ik, ik had ook nog nooit van het merk gehoord. Het is Velotram, komt uit, uit, uit Duitsland. Nou, er komt goed spul vandaan, weet ik. Uit Duitsland absoluut. Audi, Mercedes, ben, Miele. Ben, Miele. Oh ja. <laughs> Jesus. Sorry, die, die had ik ook niet gelijk door. <laughs> die ging zo over jullie ja. hoofd. Wat een goede link van jou. <laughs> ja. Wel blij dat iemand wel intelligent is. Ja, ja. <laughs> Miele. Ja. iemand beste. beste. Oh ja, nu hoor ik het ook <laughs> ja. Uh, Duits. Nee, um, dus dat was heel leuk, Ja. Leuk. Jij, Domin, ook een week. Ook een ik had een week. heel korte week. week vloog voorbij. Echt alsof we hier eerder vanavond ook al zaten. Zo voelt het. Ja. Aflevering 6 van seizoen 6. Uh, wij gaan het hebben over ondernemen. Ja. En um, uh, dat is een thema dat ligt al een tijdje op de plank. En daar gaan we het nu eens een keer over hebben. Vanuit ons kantoor natuurlijk. Hè? Dat is uh, HQ, onze man-man Enterprises. De man-man Cave. Ja, ja, ik vind echt, we moeten eigenlijk een prijs vragen. Want we moeten gewoon uh, uh, uh, uh, consensus vinden over de naam. Ja, maar jij, jij bent de enige die de mama man heeft niet meer leuk vindt opeens. Jawel, ik vind de mama man wel leuk. Alleen dat zeggen, dat, dat houden we ook niet vol op de een of andere manier. We ik wel. Komen we komen altijd weer bij kantoor ja. of de zaak. De zaak vind ik leuk. Dat klinkt, dat klinkt voornemens. Ja. En dat, dat zoals we van de vorige aflevering hebben geleerd. Ja, hou maar ik, ik vind naar buiten toe niet aaibaar en niet gezellig. Dus nou, het is wel af hè, inmiddels. We hebben het inmiddels uh, lekker aangekleed. Het ziet er inmiddels wel echt uit... Nou, we kunnen wel zeggen dat het inrichten van een kantoor ons niet gelukt is. En dat was precies de bedoeling. Ja, want het is een woonkamer geworden. Echt een woonkamer geworden, ja. ja. ja maar misschien moet je even omschrijven. Want er uh, luistert natuurlijk ook, ook gewoon mensen die het nog nooit hebben gezien op Instagram bijvoorbeeld. Nou ja, het is een grote uh, vierkante ruimte. Alles is groen. De voorbedekking, de muren en het plafond. Ja. Uh, we hebben een tv-hoekje um, ja, waar je kan, uh, uh, kan dutten. Ik heb er laatst een dutje gedaan op de Ja? ja. Uh, en, ik, uh, uh, en je kan er uh, gamen. Staat er staat uh, een televisie. Er staan er wat, wat, wat planten. Het zijn natuurlijk netplanten. Een roze koelkast. Uh, twee grote kasten waar uh, de prijzen in staan. En uh, biertjes. Um, en er hangt een, uh, een, ja, een soort schilderij van ons. Uh. Wat, wat best narcistisch is, als je het zo hoort. Behoorlijk. Maar... Um, dat is leuk. Ja. ja, dit is leuk. Dit is door Jelle gemaakt. Die heeft ons uh, een paar maanden geleden... heeft hij ons in... Ja, wat is het voor kleding? Is het oude... Ja, is het, is het een, hadst... een beetje de tijd van Napoleon? Zo ziet ja. het een beetje uit. Ja, we zien eruit als... Uh, renaissance, is dat een renaissance? Weet beetje wel. Dat is wel een ja. beetje steltje. En daar heeft hij ons in gefotoshopt... met uh, Dito uh, Baarddracht ook en we hebben aan Jelle gevraagd of hij daar een grote prins van wilde maken ja. in een lijst wilde stoppen. En Dat heeft hij gedaan. En dat hangt nu als je binnenkomt meteen links echt gigantisch groot aan de muur. Ja, het is een prachtige antieke lijst uh, en met, met daarboven hangt zo'n mooi met een antiek lampje dat mooi op het uh, op de schilderij uh, schijnt. En daaronder heb je een mooi plakkaat van. Uh, metaal met man, man, man, de podcast. zou zo een het kunnen hangen. Het, nou, het, het zou er niet meer staan. Nee. Uh, en wat we even vergeten nog... is onze, onze zelf opgehangen... Uh, groentemuur. Om het grachtmuur van gras. De groentemuur? De groentemuur. groentemuur. Ja, zo noem ik het maar. De groentemuur. De groentemuur. de groentemuur. de groentemuur. Het is een kunsthaag. Is het is een kunsthaag. Een jungle kunsthaag. Ja, maar dat ja. vind ik wel heel exotisch... voor de groentemuur. De groentemuur. Want, <laughs> dat is wel een beetje wat het is. Uh, maar dit hebben we zelf ook weer... Uh, in, in, in, een, in een avondje opgehangen. Ja, dus we zijn best wel. Uh, ik heb de kastje in elkaar gemonteerd. Ja, dat heb je al uh, drie afleveringen lang gezien. Ja, <laughs> maar dat vind ik ook lekker. Want dat ja. heeft echt mijn hoofd ook leeg gemaakt. Gewoon lekker dingen in elkaar schroeven. Dat, uh, dat vond ik leuk. En, deze Haag. Nou, ik was trots op ons drieën. Want uh, uh, weet het nou, Domin, jij en ik zouden eigenlijk deze Haag gaan ophangen. We hadden een beetje projecten. Ja, geëigend. want Bas, jij was niet groot voorstander op voorhand van de, de Kunsthaag. De, heb ik nooit, de, dat, is nooit, dat heb ik nooit gezegd. Oh nee. Nou ja, nee, ja. Oh, nee? Ik was, nee want je, je, je schildert het af alsof ik het tegen was. Nee. Dat is niet waar. In gedachten. Ik had twijfels. Ja. Dus, en, en toen zeiden jullie, nou, dat doen wij het. Nou, dan, dan, dan hartstikke goed. Succes heb ik ook ermee. nooit nee, tegengehouden. Daar uh, ben ik nooit voor gaan liggen. Absoluut niet. Dus nee, ja, Je was sceptisch, goed. maar dat was dat jullie klus. Maar toen begonnen jullie, en dat ging niet. Dus toen moest ik wel helpen. Nou nee, we begonnen uh, nee, gewoon nee, niet. We nee. begonnen niet. We begonnen niet. Oh, en nou. toen zaten we hier uh, twee weken geleden. En toen hadden we een paar, uh, paar biertjes op. En ja. toen zei jij, geef me die boor maar, dan beginnen we. Ja, wij durfden ja, het gewoon want, niet. Ja, aan. Jij, want wij durfden. Want wat je moest doen. heel kort. We moet, je moet gaten in een, in een, in een muur boren. Met, dat, met is een het. Dat, dat is een klopbehoor. En dat vonden uh, Dominique en ik eng. Maar Bas, jij bent gewoon een, een ondernemer. En jij bent een man. En jij zegt gewoon, jongens fucking hell, hoe moeilijk kan, zet gewoon het eerste gat. En toen zaten wij, oh oké, okay, nou doe jij dan maar het eerste gat. Ja. Nou, en zo rolde jij toch ook in het project. Ja. En uiteindelijk zat jij al die gaten te boren. Min, jij, gaf, uh, jij, jij gaf de hagen aan. En ik gaf alle, alle boorbenodigdheden aan. Dus op die manier waren we eigenlijk in een treintje heel efficiënt. Abselijk. aan het nee, Absoluut. We waren echt een team. En ja, ja, daar ja. was ik trots op. We, bedoel, ja. we werken elkaar graag tegen. Ja. Maar in dit geval, we hielpen elkaar. En dat ja. vond ik eigenlijk wel leuk. Nee, zeker. Ja. Nou. Ik denk er met veel plezier aan terug. Maar hoe moet het ook al heten? Oh ja, daar ging het over. Zo ja, zo. daar ging het over. Ja, maar misschien moeten we het ook... Ja, mama Man Cave of, ja, maar die, ja, of, of Clubhuis vind ik, dus, vind ik dus leuk. vinden jullie niet leuk. We uh, hebben het vorige week natuurlijk even kort over gehad. Uh, mama Mansion, ja, hmm. weet ik ook niet zo goed. Hmm. Past, niet, past niet bij ons. Um, dus mocht je nog een gouden tip hebben, laat het weten. Het hok. Het hok het kan hok. natuurlijk. Nou, zo noem ik uh, het wel vaak, het hok. het hok. Ik noem het de rukbunker. <laughs> Vraag me niet hoe ik aan die titel nee, ben gekomen. Maar dat maar, ga ik ook zeker niet doen, Chris. <laughs> Uh, we hebben het vanuit onze rukbunker over uh, ondernemen vandaag. Um, en ik begin gewoon eens bij uh, de derde stelling. <lacht> dat vind, ja, ik, leuk. Dat vind ja. ik leuk. Ik begin bij de derde stelling. Ja, daar hou ik van. De derde stelling is... Als ik moet kiezen tussen werk en privé, kies ik altijd werk. Uh, dat is een stelling. Dat is een stelling en ik ga die uh, heel hard ontkrachten. Nee, dan kies ik eerder privé. Nou, ik moet wel zeggen dat jullie hier... En ik ook. Jullie zitten hier vaak. Nou, ik zit hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Omdat het om ja, omdat anders zit je thuis. En, en, en we zijn nu nog bezig met dingetjes neerzetten zo. Dat is leuk. Ja. Maar dat is niet de keuze privé of werk, toch? Dat is de keuze waar dat zit. Ik, je? Niet. Kijk, ik, heb, ik heb niemand om voor thuis te blijven op dit moment. Dus uh, ik ben hier ook regelmatig. Maar ik tref jullie eigenlijk altijd wel hier, uh, hier aan. Ja, maar als je, ik, ik dacht dat, er, dat de vraag groter was en, en, en, Zeker. en uh, filosofischer. En dan zou ik zeggen, nee, dan vind ik dan is privé belangrijker dan werk. Uh, dus, dus dan kies ik voor privé. Ja. Nou ja, ik zou graag willen kiezen voor privé. Maar ik merk dat ik, uh, dat ik toch vaak werk nog voor laat gaan dan, dan privé. Ja. En um, ik durf wel te zeggen dat... Kies uh, altijd voor privé. Dat is het beste. Maar ja, advies geven is makkelijker dan het misschien ook zelf opvolgen. Maar bijvoorbeeld mijn vriendin vroeg, uh, vroeg van de week... van hey, livet, Zullen wij uh, vakantie boeken? En ik kreeg daar eigenlijk stress van omdat ik dacht... Van ja, vakantie? Ja, van, nou, van vakantie. Omdat ik uh, bij, bij, bij, bij, bij mijn werk... dan, uh, dan, dan liggen er ook wat dingen die we even toe... We, we hebben de ochtendshow vervangen. Dat, dat mogen we waarschijnlijk weer doen uh, in de zomer. Uh, dus dat betekent dat, dat ik dan in die periode... waarschijnlijk geen, geen, geen vakantie kan, kan nemen. Daarnaast is het natuurlijk corona. Uh, dus dan vind ik vakantieboeken wel weer lastig. En in het najaar... dan begint het meestal weer een nieuw radioseizoen. Uh, en dan vind ik het, voel ik me ook weer bezwaard om vakantie te vragen. Daarbij zit ik nu natuurlijk tijdje thuis en durf ik ook niet echt vakantie te vragen. Dus dat gaf me een, een beetje stress. Dus jij durft dan... nooit vakantie te vragen. Maakt nee. Niet uit waar je wat voor wat je situatie is. Nee, ik durf dat eigenlijk nooit. En maar... het is heel stom. Uh, maar dus dus ik. Maar goed, en vooropgesteld dit waar je, in je nu zit is geen vakantie. Dit is zeker geen vakantie, want dus dan, dan, moet dan, je dan, zou dan zou het wel leuk zijn. Dan zou het wel leuk zijn. Als je de ochtend show vervangt en je wil vrij, dan kan dat. Ja, wil nee, je... maar dat kan niet als ja, je dat kan dan... wel. Dan gaan op. Je, je kiest de hele tijd voor wat andere mensen denken dat jij moet doen, maar nee, je kunt toch voor ben... jezelf kiezen. En dan zeg je nee, maar in september kan het ook weer niet. En dan ja. neem je dus nooit vrij. Ja, of... Hou er eens op. Je kunt er gewoon vrij vragen. Ja, en de wereld draait wel door. En het programma draait wel door. En Chrissy B is gewoon even drie weken met zijn luier reed op het strand. Ja. ja. Nou, ja Dit is de... dus waar je burn-out van krijgt. We hadden ja. we denken dat je moet werken. Ja, dat is waar. Taflaf, maar mooi. Ja, ja, ja, gelijk heb je. Dus uh, eigenlijk uh, de stelling, ik, ik, ik handhaaf de stelling niet, maar ik zou het wel meer moeten doen. Ik heb het dit jaar ook voor het eerst gedaan. Ik heb voor het eerst gewoon besloten, ik neem deze zomer vier weken vakantie. Ja. En ik heb ook geen idee wat ik ga doen. Ik weet niet wat de situatie is tegen die tijd. Uh, überhaupt van het land, maar ook niet uh, van, uh, van mezelf. Maar ik dacht, ja, ik ga vier weken vakantie ga ik gaan doen. En ik heb het opgenomen en het is uh, Goed akkoord. Ja. ja. lekker. En waar, welke week wil je dat zeggen? Nou, vind ik wel persoonlijk. Ja. Nee, nou, nee, weet ik, misschien denk je, ja, weet ik veel. Weet ik, ja, sorry. Nou, maar wanneer, Mensen ja? weten ze e-mailadres, ze adres, alles weten ze. Ja, ja. In eeuwse nou. e e e oktober, Wa of het, e augustus. Ja. Ja. Dan ben ik vrij? Ik ben gewoon een keer vrij. Ja, lekker. Nou, Als het, dan het licht niet brandt, dan ben ik, dan ben ik er niet. Het is, oh, ja, natuurlijk. Daarom. Ja. ja, ja, ja. Oh ja. ja. Ik ja. pas wel op. Nee, ik um, ben, ben een keer op vakantie. Ja, natuurlijk, Maar iedereen, iedere ieder mens gaat een keer op vakantie. Maar goed, we hebben het nu. Het is leuk, want we hebben het eigenlijk niet over ondernemen. Nee, het gaat over ondernemen. Het, dit was ook niet podcast. de eerste stelling. Nee, daarom. Dus dat was dus de interessant. Derde. Dus ik zat nu te denken, hey, bevalt mij dit? Weet ik niet. Nee, stelling 1. <laughs> Wat dus de tweede stelling is. Ja. Voor mensen die meeschrijven. Ja, ja. Misschien houden mensen boekjes bij. Eerste stelling. waarschijnlijk. Nee, dit is dus dan, nee, de... dan de tweede. Nee, precies. Maar ja, oké. Okay, dus op, op, dit is ja, de eerste. Hier was het de eerste, maar op, we doen op, hem het tweede. Ja. Ja. Ik ben een geboren ondernemer. Nou, nu gaan we het ja, onder, we... over ondernemen hebben. Oh ja, leuk, leuk. leuk. Bas, kunnen we het weer over uh, vakanties <laughs> hebben? Ik ja. leuk. Nee, ik ben geen geboren ondernemer. Maar je bent nu dus natuurlijk echt een helemaal een ondernemer. Want jij, uh, hebt, uh, jij bent niet meer in dienst. Nee, ik ben niet meer in dienst. Dus ik ben inderdaad nu voor mezelf. Dus, en als ZZP'er. En, en met jullie hebben we een, een BV. Ja. Um, Hoe gaat het? met mij nee met ondernemende Bas nou met ondernemende Bas er, er kan nog wel iets meer uh, Bas kan nog wel iets meer ondernemen maar het gaat wel oké okay. nou ja ik heb één mooie klus met een met een mooi bedrag waardoor ik dus ook niet um, um, ik, ik, ik, ik heb het voordeel dat ik niet elke dag keihard aan de bak hoef nee. uh, dus dat is mijn voordeel um, maar met de onderneming die we met z'n drie hebben gaat het uh, gaat het vrij goed Mag ik niet klagen, we mogen allemaal niet klagen, denk ik. Dat gaat hartstikke goed. Maar ja, nee, mijn eigen winkeltje. Ja, ik begin net um, en ik heb een paar kleine klusjes gedaan. Voor, voor, en ik heb één grote klus. Dus dat gaat ook wel goed tot dusver. Dan ben je er goed in? Nee, nou, ik moet er, goed in, moet er goed in gaan worden. Ik vind het namelijk wel leuk om te gaan leren. Ik vind het wel, ik vind het wel iets leuk. Ik, ik vind het iets wat ik wil kunnen. En ik vind het iets waar ik me wel in wil verdiepen. En wat ik dus wil leren. Maar je, ja, dat, je kunt het niet op dag één. Tenminste, ik niet. Ik ben er niet meteen goed in. Nee, nee, maar dat is dus dan ben je dus geen geboren ondernemer. Nee, dat zei ik ook. Dat ben ja. ik ook niet. Nee, ja. ik moet het leren. Absoluut. Ik nee, kan nee. echt met jaloezie naar mensen kijken... die de ene naar de andere bedrijf uit de grond stampen. En uh, ja. dat succesvol laten laten opbloeien ja. en, en uh, ja ik ben dus ook alles behalve een geboren ondernemer. Ik zou het heel graag willen zijn wil. Ik zou heel graag een idee willen hebben en dan meteen bedenken oké okay, morgen zet ik de wekker lekker vroeg en dan ga ik dat idee uitwerken. Maar dat doe ik niet. Maar ben jij? Want ik, uh, ik ben bijvoorbeeld ook gewoon alles. En dat zal geen schok zijn, maar ik ben uh, alles behalve streng voor mezelf. Ja. Dus ik ik heb er wel eens over na te denken. Of heb er wel eens over nagedacht? Zou ik voor mezelf kunnen werken? Echt voor mezelf? En dan denk ik, nee, met twee dagen zou ik al mijn geld doorheen hebben gejaagd. Omdat ik dacht, van, oh, ik heb een leuke buffertje gespaard. Nu kan ik dat even uitgeven. En vervolgens komt er helemaal geen werk meer binnen. Dan denk ik, ja, ik kan morgen ook wel iets doen. oh ja, ik heb vandaag heb ik drie minuten nagedacht over, over werk. Nou, ik heb het nu wel even verdiend hè, om even te gaan zitten. Even, even te wandelen. Dus ik, nee, ik ben heel blij dat ik in loondienst ben. En dat... Uh, dat uh, ik denk dat dat goed voor me is. Maar misschien ook juist wel niet. Misschien is het juist ook wel goed. Van, ga toch een keer op je eigen benen staan. En, en, en, en, en hou je eigen broekriemen omhoog. En dan zou je zien waar je terecht komt. Nou ja, ik kan u als eerste zeggen. Het is heel makkelijk om zo te denken. Is het? Maar van de andere kant. Ja, je weet zelf het beste wat bij je past. Uh, ik vind het namelijk wel leuk om. Je merkt wel dat je anders gaat nadenken. Op het moment dat je het zelf moet doen. Dan, dan over uh, geld of over het werk? Over werken. geld en over werken. Ja. En over. Uh, ja, to, je moet toch wel weer actief uh, de boer op. Um, ja, daar ga je toch weer anders over nadenken. En ik vind het gewoon heel fijn. Uh, dat je het dan gewoon zelf doet. Dat je het zelf flikt. En dat je, uh, ja, weet je, alles wat je doet is zelf. En alles wat je behaalt is zelf. En ja, daar kun je heel veel uh, waarde uit halen. Is het ook zo? Uh, want uh, jij hebt dus een deur dicht gedaan uh, bij, bij, bij Q Music. Ehm. Um ze zeggen vaak, waar een dicht gaat, daar openen ook heel veel deuren. Ja. Merk je dat? Krijg je veel aanbiedingen, veel kansen? Of moet je echt vooral wel zelf uh, acquisitie doen? Nee, nou, ik moet wel, uh, ik moet wel zelf uh, actief de boeren op, ja. Ja. ja. En dat is ook niet erg, nee, dat is zeker ook fijn, niet. dat is ook goed. En dat is ook leuk en dat, is ook, uh, dat hoort erbij. Nee, dus je moet wel zelf actief uh, op zoek gaan. En dat doe ik een beetje, voorzichtig nog. Maar nogmaals, ik ben het aan het leren. Ik zet mijn eerste stapjes in deze wereld. En ik vind het leuk en ik vind het uh, spannend, maar vooral heel interessant heb je een doel. Want je hebt dus één hele mooie klus... en wat kleinere klusjes. Heb je voor jezelf bijvoorbeeld een businessplan geschreven? Ja. Nee, nee. Nee. Dat nee. je zegt, nou oké, okay, dit is 2021. Dit is het jaar van, van Bassie BV. Um, ik wil aan het eind van het jaar drie podcasttitels hebben gemaakt. Of ik wil... Weet ik veel. Ik wil, uh, ik wil een seminar ontwikkelen die mensen bij mij kunnen afnemen. Ik ja, heb geen idee. Nee, daar ben ik dus nog helemaal niet mee bezig. Want ik ben nu vooral bezig met, met, met die springsteen podcast. Ja, dat, is um, dat is het grote project, dat we gemist hebben. En, um, en ik vind het leuk om met z'n drieën uh, te kijken waar we nog meer geld kunnen verdienen. En op wat voor manieren. Um, maar dat is, dat is misschien, daar komen we nog zo wel op. Dat, dat is, is uh, stelling uh, 17. 3. <laughs> maar die doen we als vierde. Ja. <laughs> nee, stelling 2, die als derde zometeen aan bod komt. Maar. Um, Nee, ik heb dus geen doel. Ja, ik, ik was laatste gast in een podcast dat heet uh, Hoeveel ben ik waard? En, en, de, en daar gaat het over geld en, uh, en over wat je wil verdienen en wat is je doel. En toen zei ik op het laatst, nou mijn doel zou zijn om, om 30.000 euro om te zetten in mijn eentje. Het, is niet, het zijn geen grote bedragen hoor, maar dat zou ik leuk vinden. En om uh, voor onszelf, uh, hebben we hebben natuurlijk een ik salaris, om daar nog zoveel geld bij op te klappen. Te zetten. Niet te klappen. Zo gaan we niet met geld om. Nee, natuurlijk wel Gewoon klappen. ik we geld erbij op te schrijven, yes. bij te schrijven. Zo gaan we niet met geld om, nee, nee. Nee, maar, maar goed, dat is. Um, um. Nee, ga verder, sorry. Ja, nee, uh, ik wil wel naar de volgende stelling. Nee, maar jij wilde dus graag ondernemen. Ja, ik wil heel graag ondernemen. Maar we hebben. Ah, heb het al een keer gezegd? Ik wil een cocktailbar. Ja, dat is ook mooi. Ik heb, ik heb in Nou, het, uh... ik zat al vandaag aan te denken. Waarom ja. doe je dat niet gewoon? Nou, omdat het een heel slecht moment is om een horecazaak te openen op dit moment. Van de andere kant, je kunt hem vast leuk inrichten voordat de klanten komen. Dat is zeker waar. Je hebt even de tijd. Ja, maar je kan toch ook wel hier op straat. Dat vind ik ook wel iets voor jou. Nee, helemaal niet. <lacht> dat domineert op straat dus wel van limonadenkraam <lacht> zitten, maar dan een cocktailkraam. Nou, we zitten wel tegenover de ROC geloof ik. Dus. Uh, ja, nou die wil. Die willen wel wat drinken. Um, nou, hoe het dan in mijn hoofd dus gaat. Pardon, ik heb een, um, uh, een podcast of wat geleden heb ik verteld over mijn cocktailbar. toch? Dat ik heel graag een cocktailbar ja. wil, uh, wil openen. En ik heb best wel wat mensen in de DM gehad via Instagram en ook via de mail. Die zeggen, hé hey, Dermien, wat leuk. Ik werk in de horeca of ik werk in het ondernemerschap en ik wil je graag helpen. En bij iedere mail dacht ik, oh, die moet ik even beantwoorden. Maar ja, inmiddels uh, leven we in april. En uh, heb ik nog uh, niemand teruggemaild. <laughs> omdat het ook. En waarom niet? Ja, omdat ik denk, Dat kan ik toch helemaal niet, man. Ja, maar je, je kan natuurlijk wel je informatie verschaffen. Ja. En dan kan je altijd nog denken, dit kan ik niet. Ja, of parkeer het heel even. Ik moet het gewoon proberen en ik probeer het niet. Terwijl ik het wel heel graag wil, want het lijkt me dus mega leuk. Ik vind het ook echt heel leuk dat we dit, noem het hoe je het wil, dit kantoor hebben. Het voelt echt alsof ik iets nuttigs aan het doen ben als ik hier zit. Ik was hier vanmorgen ook een beetje dat mijn schoonmaakte. Dat was natuurlijk op woensdagochtend. Uh, dus dan ga ik hier om kwart voor negen zit ik hier. En uh, dan zit ik van negen tot elf zit ik mails te beantwoorden en uh, ik heb een lamp in elkaar geschroefd. En heb ik echt idee dat ik iets aan het doen ben? Dat ja. ik aan het ondernemen ben. Maar ja, ik geef vooral geld uit en ik stuur een mailtje. Ik ben niet echt aan het ondernemen. Nou, dat is natuurlijk wel tot nu toe het leukste aan dit kantoor geweest. Geld uitgeven. Geld uitgeven, ja. Ja. ja. En het is natuurlijk onze bv met z'n drieën. We overleggen het met elkaar. Maar het is niet je eigen geld. dus nou, weet dat je, is wel je eigen geld. Nou ja, ik, ook. Maar ook van ons drieën. En ik zou voor mezelf thuis niet nooit een prullenbak kopen. Bijvoorbeeld van 219,95 uh, euro 95, exact. Uh, maar ja, van onze bv. Ja hoor, kopen we er nog wat drie. <lacht> en daarna breng ze alweer terug. Want het is toch met je duur gek aankopen ligt. Maar nou ja, dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Uh, aan, aan hier maar. Echt, ik heb hier nog niet. Ik heb, ik heb hier niet gewerkt nog. Ik heb een boekje gelezen over hoe, hoe, hoe, hoe, hoe mindful kan ik worden over de, de zenmeester uit ja. Zuid-Korea. Ja. Dat heb ik gedaan. Je ik leef het weinig op. Ik heb een, kat, een kast elkaar gezoekt, maar daar ga je geen geld mee verdienen. Nee, je je, geld je mee timmerman in. wil worden. Maar ja, dat is niet. Hoe is dan ingeschreven bij de KVK? De volgende stelling is: geld verdienen, is vies. Nou ja, dat is interessant. Want ik denk, bij ons bij onze podcast hangt er altijd iets vies omheen. Ik hoorde laatst ook weer iemand zeggen, Vincent Bijlo... Uh, toen wij een uh, prijs hadden gewonnen, hebben hij natuurlijk een, een programma, Vink. En daarin uh, recenseren ze podcast. Het is een leuk programma vind ik dat. Superleuk. Um, maar. Um, nee, um, um, nee. nee nou, Hij nee. schudt. Nee, nee dan moet ik heel leuk Ik ga snel door naar nee. uh, mijn punt. Maar um, nee, dus, en, en daar werd ook gezegd van ja. En daar verdienen ze er heel veel geld mee. Um, omdat wij natuurlijk sponsors hebben. Ja. Hè? Dat is ons verdienmodel. Ja. We, hebben, we, hebben, we hebben Miele natuurlijk... en we hebben af en toe een andere sponsor... die zit dan voor de podcast uh, of wat dan ook... En daar hangt altijd iets vies omheen. Heb ik het idee? Dus heb ik het idee? Want hebben wij, we hebben alle drie toch het ja, idee. Ja, maar het is natuurlijk ook het hele calvinistische van Nederland. Ja, in, we, we, in Nederland mag je gewoon geen geld verdienen. Als je naar je buurman kijkt die, die geld verdient, denk je, hé, stomme buurman. En dat is dat is en dat maar dat voel je dus zelf ook. Dus als je geld verdient met in ons geval de podcast, ja, maar ik ik schaam me ook gewoon. Ik heb het daar ook niet graag over, uh, terwijl ik eigenlijk over trots ben. Ja. Doeg. Maar het is ook iets waar je trots op mag zijn. Ja, we hebben gewoon je een dientje opgericht ja. en we verdienen geld. En we, waarom zou iemand daar boos op worden? Maar het gebeurt ja, ook niet veel. Nou, is weet je wat wat ik... gebeurt, en toen hadden we net dat boek geschreven. En toen, ja. toen waren er een paar mensen die zeiden: Ja, jullie doen alles voor het geld. Ik doe niet meer mee. Ja, uh, jullie ja, okay. lopen het alleen maar uit te melken. Ja. Denk ik, ja, het is ons product. Mogen wij mee doen wat we willen? Jij hoeft het niet te kopen. Nou, dat vind ik ook. Je hoeft Wa het niet te kopen. Nee, waarom word je boos op het feit dat we een boek hebben geschreven? Ja. Ja. Dat vind ik, dat kan ik. Daar kan ik niet bij. Daar kan ik echt niet bij. Maar ja, dat doet wel dat wij ook daarvan schrikken. Ik ook, jullie ook, weet ik zeker. En dat we dan denken, ja geld verdienen, ja god, moeten we, moeten we weer iets op de markt brengen? Of zitten mensen daarop te wachten? Eh, we, we hebben al theatertickets verkocht, we hebben al een boek verkocht. Uh, uh, er is bier van ons te koop. Ja, daar, daar zijn we weer. Ja, zijn we het aan het uitmelken? En dan denk ik ook weer, ja, nou en, fucking boeien. Nee, nou, wij spelen natuurlijk al een tijd lang met het idee, er zijn meer podcasts die het doen, om uh, extra content aan te bieden. En dat je daar dan een abonnement op neemt. Ja, um, ja. Ik zie jou meteen al een beetje in keer Ja, eindringen. ik vind het een moeilijk idee. Ja, maar dit is dus leuk om over te praten. Maar waarom ja. vind jij het een moeilijk idee? Want je wordt echt fysiek helemaal. Je gesloten houding. Omdat ik het ergens ongemakkelijk vind... Um, om geld te vragen voor iets wat we als hobby doen. Ja, maar het is geen hobby meer, want het is een bedrijf. Ja, ja. het is een bedrijf, Ja, ja. Ja, en ik kijk ook wel met uh, jaloezie naar andere podcasts om ons heen hoor. Want niemand doet zo moeilijk over geld vinden als wij, volgens mij. Iedereen uh, gooit maar een betaalmuur op bij Petje of Patreon en zegt: Hallo, wie wil ons supporten? Ja, maar prima. En dan, maar, het, het, het, het hoeft niet. Nee. Het nee. mag. Ja. En toch denk ik: nee, nee, <laughs> ik weet ik niet. Maar goed, als we iedere keer prullenbakken gaan kopen van 2 tot 19 euro... Dan nou, on wel... ondertussen moet, moet, moet het wel echt. <lacht> misschien moeten we ook niet bij Petje afgaan... maar maak gewoon geld over. Uh, I, uh, NL18, IEGB, 000. Oh, dat is mijn eigen rekening. <lacht> nee, maar het is natuurlijk interessant. Want um, kijk, dan kun je natuurlijk afvragen... Ja, doe je het voor het geld of doe je het ook om extra content te maken? Want je, je wil natuurlijk wel iets extra's voor leveren. Nee, dan moet het altijd met de content beginnen. Nou ja, en je wil, dat, je, je wil wel daar iets voor leveren. Dus stel je betaalt als luisteraar 4 euro per maand... voor extra leuke dingen. Ja, dan moet je wel leveren... Dan kun je niet zeggen uh, in de zomer we zijn er een maand niet. Je moet, je moet er Dan wel kun je altijd dus weer zijn. niet met vakantie. Jawel, want je kunt wel natuurlijk nou, leuke dingen invoeren opnemen. Ja, dat is waar. Chris weer een blinde paniek. Twee druppels overal. Ik wil, met, ik wil met vakantie. Je wil nee. niet met vakantie? Nee, ik durf niet met vakantie gaan. Maar goed, sorry. Uh, nee, dat klopt. En hey, dan, ja. Maar kijk, kijk want nu kunnen we inderdaad nog zeggen: hé, hey, deze content is gratis. Hè? Deze, hè? Wat, wat, wat we al zeiden: dit is gewoon gratis. Maar zometeen als mensen echt gaan betalen, dan is het, kunnen we niet meer zeggen: joh, dan luister je nog dus niet. Het is gewoon gratis content. Nee, dan betalen mensen. Dus dan moet je daar ook echt wel wat tegenover. Zijn. Komt ook wel hey. druk bij kijken. Hè, ja, zeker. Dat moet wel goed zijn. Nee, zeker. Ja, dat moet het echt leuk zijn. Ja, nee, dat dat, zeker. Uh, ja, goed punt. Nee, maar je moet, je moet, je, nee, maar je moet inderdaad ook zorgen dat je, dat, je, dat je laat zien dat je er iets voor doet. Ja. Dus dat je of ineens uh, een mooie beeld gaat uitbrengen... Of, of, of leukere dingen gaat maken... of meer tijd erin gaat stoppen, wat het ook is. Uh, maar nee, dat moet, moet zich op een of andere manier moet zich terugbetalen. Ik denk dat mensen één keer per week maar man of vinden. Ja, maar ik zit ook te denken... Uh, we hadden, uh, nou, de vorige aflevering ging over, over taal. Daar deed ik even dat, dat dialect na. Maar je, je zou bijvoorbeeld ook een, iets doen... Wat, wat eigenlijk los staat van man, man de podcast. We kunnen bijvoorbeeld ook gewoon sketches gaan, gaan doen met z'n drieën. Gewoon echt iets anders. Bijvoorbeeld. Ja. Of, of, of, of, of de krant bespreken. Ja, of recepten. We hebben de laatste koekjes gebakken. Recepten delen. Het, wa het waren stengels. En ik had het verkeerd begrepen. Bij mij is het een kaarskoekje geworden. Dat, dat zou allemaal kunnen. De kookclub. De Koopclub, club Mama man, de club Nou, dat vind ik best wel leuk. Ja, ik vind nog steeds... trutje, trutje, trutje vind ik ook een goed <laughs> Ja. Dat is, uh, dan zou ik graag 4 euro ja, per maand voor trucje, over hebben. Trucje, trucje trutje, trutje, trutje. de ja. podcast. Maar dan is het inderdaad nog steeds... Uh, uh, ja, dit is de keuze. Ik bedoel, dit maakt niet uit. Hè. Ik bedoel, je, je kiest het allemaal zelf. Ja. Maar je moet, ik vind het lastig als je boos wordt op ons... Ja, omdat, dat... wij, omdat wij gewoon proberen, en volgens mij probeert iedere Nederlander dat... of je nou in loondienst bent of dat je onderneemt, wat dan ook... je probeert altijd wat geld bij elkaar te verdienen. Ja. En dat is toch altijd als iedereen mee bezig. Nee, maar altijd. Het, het, is ook, het is ook gek, want als, stel nou uh, Bertha. Jouw beste vriendin Bertha, die vertelt aan je... Ja, jij hey, hebt er weinig over, Bas, ja, maar, maar het is jouw beste, is jouw beste, vriendin. beste vriendin. Absoluut. Die zegt, hey, ik, heb, uh, ik, ik ga uh, salarisonderhandelingen doen bij mijn werk dan zal nooit iemand tegen Berta zeggen: nou, wat ben jij en wat, wat, wat, wat, wat loop jij een slaatje te slaan uit je werk, dat jij het gore goorlef hebt, Berta, als ja. dat je echte naam is. <lacht> Want ik ga, ik ga wat er allemaal is nu, het goorlef dat je aan je baas meer geld durft te vragen, Gadverdamme gelijk. schaam je de oog uit de kop. Niemand, niemand denkt dat ooit. Maar als je een bedrijf hebt, een hobbybedrijf, absoluut wat wat in ons geval is, maar en daarna wil je daar toch geld mee verdienen. Nou, dat is echt... Dat kan niet. En dat, ja, we en denk... maken het nu wel heel nou, groot. Het is niet dat... of mensen met fakkels de straat op gaan. Nee, maar ik Dat we allemaal in, in, in de bak. Nee, is... Iemand zei laatst ook... Dat, dat, dat, dat is de perceptie geworden in ons hoofd. En daar komen we ook niet meer overheen. Nee, dat klopt. Want nee, wij, wij hebben bedacht dat iedereen dat kut vindt. Ja. Terwijl, weet je... Een hoor. Ja, maar niemand misgunt... En ja, sommigen natuurlijk een ja, paar... En die kopen dan niet. Nee, nou, prima. prima of ja. die worden dan geen abonnee. Ja, ja, maar maar denk... hebben we nu besproken met elkaar dat we het gaan doen? Nou, ik vind dat we het moeten doen. Ik vind dat we, dat we extra leuke content dan gaan maken. Dan kunnen we namelijk ook gewoon experimenteren. Wordt een soort podcast lab. En dan... Uh, ja, maar en... niet extra leuke content. Extra leuke content. Precies. Dus ja, dit, want ik vind namelijk ook... Nee, dat... zat er komma tussen. Nee, dit is de basis. Ja, ja, ja. ja exact. de basis. Ja. Uh, dus extra komma leuke content. Ja. Uh, en, en, en, nou ja, en... En je, en je steunt ons, hoe leuk is dat? Toch? Ik bedoel, ik, ik vind het altijd leuk om iemand te steunen. Nou, nou zeker als je er echt fan van bent, ja. toch? Ja. En, als je en t... ik kan een keer nieuwe kleren kopen. Nou, ik wil het zeggen. Zullen we dat dan afspreken? Dat je wel een keer nieuwe kleren gaat kopen? Nou, dan ga ik nieuwe kleren kopen. Steun Bas, help me met een nieuwe garderobe. <lacht> nou, en steun Chris met zijn studieschuld. Ja, ja, ja. Hoewel ik dat dan minder nobel doe, want dat vind ik echt mijn eigen schuld. Ik bedoel, ik heb mijn eigen leven daarin gewoon een beetje verkloot. Oh ja, steun mij in mijn studie schuld. Wat geldt. ben jij nou? Godverdorie. Nee, ja, maar ik vind het bij jou wat... Ondernemer jij, nou ja, ja, voor mezelf vind ik het, ja. voor, voor mezelf is het ja. zo goed. Maar steun mij. Ja, steun mij. Als jij een bakker zou zijn, dan zou je denk ik ook, dat heb je leuke krentenbollen en luxe krentenbollen. zeggen, mensen, zou ik tot de luxe krentenbollen? Nou, dat zou ik niet doen. Hoor. Dat zou ik niet doen. Koop gewoon lekker twee leuke ik krentenbolletjes. Heb... Dat is echt zonde van je. Dit geld. is letterlijk gebeurd. Ik, uh, heel kort. Ik werkte ooit bij de Piet Kerk of ik geloof niet eens dat het bedrijf nog bestaat. Anyway, um, dat was een soort. Ja, een zeeman. Het, uh, het, uh, het, het was allemaal niet uh, echt goed spul wat ik wat ik verkocht en ik stond op de sportafdeling en op een gegeven moment komt er een, een, een, een moeder met haar met haar zoon en die wilde voetbalschoenen kopen maar die, die voetbalschoenen die wij op dat moment verkochten daar bij die Piet Kerkhoff, die waren zo slecht dat als je bijvoorbeeld aan het lipje trok dan trok je die hele lip los <lacht> dus ze zegt ja ik zoek uh, voetbalschoenen ik zeg nou, mevrouw uh, die verkopen dat zijn deze maar ik zou deze niet kopen want kijk maar pak en ik top dat lipje, lipje kapot <lacht> ik zeg sorry so, ik ga naar de intersport die verderop. die hebben gewoon goede spullen is misschien wel duurder maar dan kan die wel twee jaar mee mijn voetbal in plaats van twee grap, dagen ja. dat is letterlijk wat ik gedaan heb ja ja maar dat goed. was ook niet mijn bv nee. uh, Piet Kerkhoff en dat was daarna ook niet lang meer mijn ik ben ook bv mensen ben mens je natuurlijk ook nou ja nou ja maar ik nou weet ik niet maar ik, ik ja ik vind het wel fijn om zo eerlijk mogelijk te zijn ja, ja. en als ik echt troep verkoop, dan, dan moet je toch een dan, dan ga ik dat ook ja. zeggen ja. Ja. <laughs> ja ja ja ik wil heel even naar um, twee luisteraars mag het even tussendoor leuk ja. een vraag zometeen maar ik wil heel even jullie voorstellen aan Pim van Pim. Elf. Oh Bas, Domien en Chris. Ik heb geen vraag, maar wil wel even wat zeggen. Ik ben Pim en ik ben Elf jaar... Een maandje geleden had ik jullie podcast gevonden. Dus ik ben snel alle afleveringen gaan kijken. Ik luister jullie bijna elke dag... en vind jullie, jullie podcast erg leuk. Nou, dit wil ik even zeggen. Doei! Nee. Ik, vind het, nee, maar ik vind het wel mooi, Pim. Dat je Elf bent... en nu al een man van smaak bent. En verpest voor de rest van je leven. <laughs> Pim, dit is niet zoals alle mannen zijn. Dit is hoe wij zijn. Ja. Pim gaat natuurlijk nog een hele hoop mensen tegenkomen in zijn leven. Ik kom van de koude kermers thuis als je ons als blauwdruk neemt. Ja, ja. dus maar, wees op je hoede, Pim. Maar, maar leer van ons ja. en, uh, en uh, ja. Ja. probeer te leren van de fouten die Bas heeft gemaakt. <laughs> en er is ook nog een vraag van een luisteraar en die vraag die is van Sergino. Goedemorgen mannen, ik spreek met Sergio uit Amsterdam. Ik, uh, ik had een snel vraag. Ik luisterde net een podcast over teleurstellingen en, en een of openbaar vervoer. Maar dan vraag ik me af, wie van jullie, vinden jullie het, uh, het meest positief? Dus wie is echt een optimist voor jullie, het meest optimistisch? En wie is echt uh, pessimist? Ik heb zelf ook wel een idee, maar <laughs> ik vraag me af wat jullie, uh, hoe jullie daar naar kijken. Uh, hij heeft zelf wel een idee. Jammer dat hij dat niet zegt. dat vind ik ook jammer. Dat, dat, dat, ik zeggen. Ja. Ik ben zo benieuwd naar zijn idee. Ja. Ik denk dat hij denkt dat jij Chris de optimist bent ja, en ik dat de pessimist. Ik en ik denk dat dat ook wel mijn antwoord zou zijn. Ik zou mezelf toch wel als optimist willen. Niet? Ja, dat, deze... dat was de meest optimistisch van ons. Ja. ja, het is bij jou wel... Uh... Ik ben niet zo optimistisch. Nee, hoor. het is, kan bij jou wel goed grijs zijn, Ik ja. ben gewoon een clowntje, Chris, met een enorm masker, maar ik ja. ben niet zo optimistisch. Vind jij jezelf optimistisch? Nou, ik vind mezelf uh, uh, soms wel optimistisch, ja. En waarover dan? Wat zijn dan dingen waar jij uh, uitgesproken optimistisch over kunt zijn? Nou, en nu al met dat beetje af, dat moeten we gewoon doen. Ja, ik zeg beetje af gewoon bij, met, met, met naam en... Ja, uh, nou, dat mag dat toch ook? Paat en kar, maar uh, nee, ja, ik denk gewoon, dat moeten we gewoon doen. Um, ja dus ik, ik heb, ja, dus ik denk dat ik in die zin optimistisch ben in misschien nieuwe dingen proberen. Ja, en jij ziet kansen, denk ik. Daar zit het optimisme van Bas. Ja, denk, ja ik, ik zal mezelf niet als een rasoptimist neerzetten, helemaal niet. Maar, uh, ik denk, maar van deze groep wel. Denk het wel. De meest optimistische. Nou, in ieder geval in het ondernemer, daar hebben we het natuurlijk over. Ja. Ik denk dat jij de meest oh, ja. uh, positieve ondernemer van ons die bent. Ik, ik vind alles te veel. en oh, Kunnen we dat wel? Moeten we dat wel doen? Uh, ik, ik vind de podcast zoals het is leuk. Uh, daar zit al genoeg tijd in. Dus, eh, en, en, en dan durf ik het allemaal niet. En, maar ik chok er altijd wel achteraan, want ik ben een volger. Maar daarin ben ik wel uh, pessimistisch. Of in ieder geval somber. Uh, totdat ik dan opeens weer denk, oh ja. nou Het kantoor is ook een idee van Bas geweest. Ja, dacht ik ook in de eerste instantie. ja Weet ik niet, moeten we dat doen? Kost geld uh, iedere maand. Uh, hebben we genoeg daarvoor? Uh, is, dat niet, is dat niet onhandig? Maar nu denk ik, het ja, is het beste idee ooit best idee ooit. Dus ja, dan... dan ja, maar het is lastig, hè? Want waar, hoe, want ik heb bijvoorbeeld met Maika altijd... Uh, ik, wil, ik wil het liefst, als we naar de trein gaan... Ik wil het liefst tien minuten van tevoren bij de trein zijn. Ja. Dat vind ik lekker, want ja. dan kun je nog even koffie drinken. Gewoon relaxed en niks aan de hand. En zij is altijd op, het, op de laatste milliseconden... Trap, rent zij nog die, die, die trein binnen... En dan zegt zij, ja, maar dat is omdat ik optimistisch ben. Dat is, dat is, dat is optimiste ja. aard. Uh, wij, wij denken uh, dat wij in dit weinige tijd dat we nog hebben... dat we het makkelijker redden. Dus dat is schijnbaar een trekje van optimisten. Oh ja. Ja, dan zou ik een enorme pessimist zijn, want ik, ik zit er soms een dag. Ja. Ja, weet je wat je, je het aan kunt uh, merken? Nou? Aan hoe je loopt buiten op straat. Ja, de, hoe je kijkt. De pessimist kijkt altijd naar beneden. De optimist kijkt altijd of naar voren of naar boven. Ja, Grappig. Ja, nou, ja, dan ja. is het heel duidelijk wat ik ben. Want? Ja, ik kijk altijd naar mijn uh, ik, ik schoenen en mijn tenen kan ik blind uittekenen. Ik kijk altijd naar beneden. Ja? Altijd. Je bent gewoon een voorzichtige man. De optimist valt dan vaker, zou je zeggen. Want die kijkt niet waar die loopt. Ja, of die uh, heeft het een maika credo En die denkt, ja, maar ik ben optimist. Ik hoef niet eens te kijken, want ik oh, weet wel het hoe ik, komt ik loop. Toch wel goed. En het komt toch wel goed. Ik, ja. ik, ik, ik, als ik al struikel, dan, dan val ik op een, op een deken van, van dons En dan komt het goed. En ik ben gemaakt van, van rubber en mirre. En uh, ik breek niet. Dat is wel jij in het leven staat, ja. ja. <laughs> nee, maar goed. Ja, nee, ik denk dat jij dan wel de minst optimiste, optimistische bent. Dat willen. breng je mooi de minst optimistische, denk ik, de meest pessimistische. Denk. Ja, nou, ja, ja, ja. Maar dat is wel zo, toch of niet? Nee, Jij moet je bek eens een keer leren houden. Nou, dat, nee, nou, dat nou, is wel ja, waar. Ik <laughs> nou, nou, ja. <laughs> Nee, nou, ja, ja, weet ik niet. Nee, ik zie gewoon vaak beer op de weg. Uh, ik zie vaak beer op de weg en dan denk ik: uh, waarom beer op de weg? Uh, als ze andere route nemen, zijn ze er niet. Nou, dan uh... en dan zijn daar ook weer beer op de weg. Ja, zijn er ook weer beer op de weg. Dan blijf ik liever thuis. Dat ja. is wel waar. Nee, dus jij bent geen pessimist. Nee, nee. Ik nee. Ben, ik je, ben, ben, je bent ver... je gewoon pleivrezen. <laughs> nee, ik denk wel dat dat klopt. Ik denk wel dat ik de meest pessimistische ben. Maar ik, ik, ja, dat klopt wel. Ja, nou, voorbeeld. Uh, en dat, ja, dat tikt wel nog een beetje geldverdien vies aan. Uh, wij zijn al, nou niet overdreven, bijna een jaar bezig met een t-shirtje. Of een truitje maken. Een hoodie, een sweater... Um, en uh, ja, it, ik, uh, ik wil het heel graag. Ik vind het heel graag. Het lijkt me superleuk om te maken en om uit te voeren. Maar tegelijkertijd denk ik dan meteen, ja, wie gaat dat kopen, joh? Dan heb je straks die 500 truien liggen opgestapeld in, uh, in rijen van drie. En dan breek je je nek over omdat niemand een trui wil hebben. Ja, nee, ja, dat is waar. Maar ik zit dus nu net, ik zit er net te denken, uh, Lowlands is te gek festival. Iedereen Zeker. vindt Lowlands te gek. Leuk festival. Nou, het enige wat Lowlands daar natuurlijk aan je doet, is geld verdienen. Ze bieden ook van alles, ja. maar alles kost geld. En dat is toch logisch? Ik bedoel, je koopt een kaartje en vervolgens moet je munten kopen... en er is toch niks gratis op de wereld? Um, dus ik probeer meer aan te geven van... er zijn hele toffe dingen en er gebeurt van alles tofs... en die, die zijn ook gewoon bezig met geld verdienen. Als wij een leuke trui hebben of een leuk t-shirt... dan vinden we zelf vet. We gaan toch ook niks maken wat we kut vinden? Nee, maar dit is meer dat ik nu denk... dan bestel je ervan, die moet ik inkopen? En dan denk ik, oh, hoeveel moeten we dan inkopen? 50, 100, 150, ja, 150, 1000? Ja. Nou ja, dan begin je met 100 en dan kijk je wat er gebeurt. Ja. Ja, we moeten gewoon een keer doen. En nogmaals, kijk, ik denk echt niet dat er iemand je moet een keer is... doen. Het kost wel allemaal geld weer aan de, aan de voorkant. Nee, zeker. Dus wel wil ondernemersrisico. Nou, ik ben echt een ondernemer, ik ben echt een geboren ondernemer. <laughs> ik ja, 100 t shirtjes t ja, shirtjes Ja, Maar dat vind gaan. ik dan weer bijna te laf. Dan denk ik honderd T-shirts. Waarom 100? Waarom niet gelijk 1000? Nou ja, omdat, waarom honderd? Uh, dat is ook weer net niks. Omdat, maar ik, omdat, waarom zou je, waarom als dat heel veel geld kost, waarom zou je dat? Stel je blijft er daar met 900 zitten. Mm, ja, nee, ja, dat is een goed punt. Mm. Maar ja, dan ben ik toch weer. Dan ben afvaster. ik wel weer. Dan ben ik wel weer optimistisch. Dus dan denk ik, nou ja. Als we de duizend hebben, dan, dan, dan, die raak je echt wel kwijt. Ik bedoel, we hebben met elkaar al genoeg vrienden en familie... en vrienden van vrienden. Eh, dus als niemand het wil kopen, dan raken ze wel kwijt. En dan was het een investering. Maar als het wel aanslaat, dan, dan, is het beteel, dan kan je ook gelijk doorpakken. Ik vind het vooral ook ge geinig trouwens... dat er zijn podcasts die nog niet eens begonnen zijn. Ja, die en die hebben merchandise. Ja, ja. Die hebben stickers, die hebben truien. Oh, hebben... ja. En ziet het echt tof uit. Ja. En wij zitten in seizoen 6, aflevering... Ja. Wat is het? 6, 5, Nee, 6. En we hebben geen sticker. Nou... We hebben, stickers. We, hebben stickers. Stickers. we hebben stickers! Ja, we hebben stickers! Ja. Um, heel even kort te zoen, want waar jij het over hebt, is natuurlijk ons, ons grote voorbeeld qua ondernemer. Misschien moeten, kunnen we hem even ja, noemen. Nou Ronald, van Streek. Ronald van der Streek. En niet omdat we een biertje met hem maken alleen, maar dat is. Nee, geboren ondernemer. Ik, ik heb wel, Als ik een aantal uh, voorbeelden mag noemen uh, qua ondernemers, dan zit hij er zeker tussen. Ja, absoluut. Wat een creatief. Hij is zo creatief ja. en zo enthousiast en gaat alles aan. Leuke side note, gewoon om aan te geven wat voor persoon hij is. Ik denk dat Ronald ook een enorme. Hij is van de brouwerij van Duits. Exact. En wij hebben Man Man Mango met hem gemaakt. En het volgende biertje, dat vonden we leuk al, al litereren natuurlijk... was Man Man, Man nas. Maar goed, wij hadden natuurlijk geen idee. Dus die proeverij ging uh, als volgt en we zeiden... nou, we willen Man Man Mananas. Maar ja, Ronald, is dat lekker? Ananas en bier. <laughs> ja, natuurlijk. Dat is heerlijk. Gaan we ja, doen. Oh, serieus? Hoe, hoe weet je dat? Heb je wel eens gemaakt? Nee. Maar ja, dat is toch gewoon lekker? <laughs> ja. En dan ging je het maken. Ja. En voilà. Het was niet te suiker. Jawel, het was heel erg lekker. Ja. En wat ook leuk is, hij hebben laatst bij hem meegekregen zijn blikjes met zand... Ja, uh, uit Zandvoort. Is dus hij dus naar Zandvoort gereden? Heeft hij ja. daar zand uit het, uh, van het strand geschept? In blikjes gedaan. En daar een etiketje op geplakt met het van de streek logo. En dat is dan zand voor tussen je tenen. Zodat als je het zonnesteek biertje drinkt. Dat je wat zand van het strand hebt. Voor ja. Tussen je tenen. Dus dat je lekker thuis. Wat zand. Nou, ja, vind ik zo. Kost alleen maar geld. Levert niks op. Behalve een goed verhaal. Ja, maar ja. Maar ja, dat ja het, kijk, kijk, kijk wat het wel oplevert. Dan. Dan. Ja, nee, zeker. Ik snap het. Hoe wij hierover praten. Dat het. levert het op? Ja. En dan nog maar te zwijgen over zijn Fuck podcast. Ja. Maar ja, die is ook wat weer ook weer mega tof. Is. fantastisch goed idee is. Heel ja. kort het concept. Ja, laat, laten we dan helemaal maar doorgaan. Huppakee. Zijn Fuck concept is. Uh, hij heeft het met Ronald uh, Giphart uh, over, over, over bier. Je, je bestelt een bierbox erbij. Er zitten per aflevering twee biertjes bij. En daar praten ze over. En dan, en dan kan je lekker meedrinken. Nou, hoe interactief, hoe mega goed creatief wil, wil je het hebben? Ja, en ik heb het gedaan. De ja. eerste aflevering. En, en ik vond het heel leuk. Maaika, we zaten met z'n tweeën aan tafel. We hadden die biertjes. Nou ja, en dan gaan ze dus open. En dan, ja, zij praten. Dus zij vertellen over, nou, wat is de kleur? En hoe ruikt die? En hoe smaakt die? En wat is de geschiedenis? En ja, ik vind vooral dat collegeachtige leuk. Dat je ook nog echt wat leert over dat bier. Ja, ik ben te gast geweest in die, in die ja! Ja, ja. ja. Volgens mij in aflevering 4, die gaat over Pils. Ik vond dat toch wel bijzonder. Ja. ja? Ik was daar in uh, zijn studiootjes, dus nemen nu op in, uh, in de brouwerij. En dan zit je aan een tafel... In een studiootje heeft het ook helemaal weer gethematiseerd... in wijnkleuren en logo's. En Echt perfect geregeld. Ja. Maar ja, dan zit je dus aan een tafel... Uh, met nou ja, een van mijn lievelingsondernemers, met Ronald... en met een van mijn lievelingsschrijvers, Ronald Gippard. Ja. En, en die zaten een beetje met z'n twee te oreren over pils. Ik wist niks, want ja, ik weet alleen maar... is een pilsje lekker, ja of nee... Ja. Um, en ik probeerde hem toch een beetje een soort van houding te geven. om dan toch maar een beetje mee te praten. Nu de connoisseur uit te hangen. Ja, maar ik vond het wel echt, uh, ik vond het echt cool. Het was de opname klaar. Microfoons gingen, gingen aan de kant. Toen kwam de borrelplank binnen. Toen hebben we nog uh, anderhalf uur lekker zitten drinken daar. Uh, en dan, uh, ja, dan zit je gewoon ademloos te luisteren naar de verhalen van Ronald Gippard. Ja, ah, dat is wel echt, dat is echt tof hoor. Ja, heel leuk. leuk. Ja. een mooie middag. Ja. Dat snap ik helemaal, ja. Maar nog even over ondernemen naar onszelf. Uh, want jij ja. noemde net, Chris, dat boek. Of zijn we door de tijd heen? We zijn nooit door de tijd heen. Oh, gelukkig. Want, uh, ja, nu hebben we ook eindelijk een uh, moment om daar een beetje reclame voor te maken. Ja, maar daar zijn we ook dan best wel voorzichtig in. Ja. We hebben namelijk een eigen winkeltje geopend. Ja. daar ja. kun je ons boek bestellen. Gesigneerd, want wij dachten, ja, is leuk als de Bruna het verkoopt. Maar ja, dan verdienen wij er een kwartje aan. We kunnen er ook zelf wat aan verdienen. En dan kun je het bij ons bestellen. Winkeltje.mamamannepodcast.nl En dan kun je ook een boodschap achterlaten... Uh, ja, wat je erin gesigneerd wil hebben. Dus uh, lieve Erika, ik hou zo van je. Uh, nou, ik ben een romanticus, zoals je hoort. Um, ja, ja, je, ja, je was er al, al hoor. Dat, dat, dat was zo mooi. punt Ja, was gewoon een Ja, dat was, gewoon, dat was je, ja, je, je, je er. Ja, en, en dan schrijven wij dat helemaal leuk op. En we maken er eventueel nog een tekeningetje bij. En dan sturen we dat op. En, uh, ja en dan hebben dat is er ook een winkeltje ja, ja ik zei dat echt Leuk en het zijn schattige bedragen. Wat er binnenkomt, het is echt geen groot geld, maar dat is leuk. Ik vind al die kleine dingetjes ernaast. Nou, ook gewoon ik leuk. vind ook die handeling daarin leuk in dat winkeltje van ons. Want dan, nou ja, dan, dan zitten we te signeren met z'n drieën. Dan schrijven we er een tekstje bij. Uh, ik ik teken er af en toe wat bij ik kan helemaal niet tekenen. Maar ja, we gaan Nou, idee. je hebt een goede T-Rex in huis. Ik heb een leuke T-Rex. hebt huis. een zonder goede T-Rex ja, in huis. En, maar, maar goed hoe we gaan gaan en daarna en daarna doen we het in die enveloppen. Dan plakken we, dan plakken we de uh, hoe heet het adressen erop en dan, dan printen we de postzegels uit. Dat kan tegenwoordig blijkbaar. Uh, Postzegels uitprinten. En dan brengen we het naar de, naar de, naar de brievenbus. En dan gaan, dan gaan de boekjes voor Erika. Echt in de briefbus? En dan, Ja, het ja. is echt het meest lieve wat ik ooit gedaan heb. <laughs> nou komt u dom. Gaan we vier boekjes hoor. Nou, uh, ja, dat maar is laten echt. we dan truien gaan doen. Of t-shirts ja. of uh, linnentasjes of zo. Ja, nou, maar laten we dat allemaal gaan doen. Laten we een trui, een t-shirt en een linnen tasje. Who's with me? Ja, ik wel. Ik, wil. Ik, ik, ik, ik, ik weet alleen niet of je linnen tasjes kan verkopen. Weet ik gewoon, daar twijfel ik hardop over, omdat dat ze altijd een beetje gratis krijgt bij een Goodie bag. Ja, dat is waar. Als je ergens komt, dan krijg je altijd een gratis tasje. Ja, dat is waar. En ik ga mij een tientje vragen voor een, voor een tasje. Zo, jij verkoopt ze duur? Nou ja, wat anders? Ik weet niet wat de inkoop is. 3 euro. Oh, ja, tientje. 15 euro. Als de designer krijgt er nog een percentage over. Dat ja, zijn royalties. Ja, ja. Nou, oké, okay, nou, dan nou, misschien. We dus moet even uitzoeken of nog sokken. Nou, laat ik maar. We moeten... Maar in ieder geval trui en t-shirts. Ja, ik heb al in een boekje gekeken. Ik, ik, ik heb, heb je al mijn... een boekje gekeken. Ja, ik heb in een boekje gekeken. Je je voorwerk gedaan. Ik heb voorwerk gedaan. Ik heb al gezien welke, welke, hoodie ik zou willen, welke sweater. Ik wil eigenlijk ook een sweater en een hoodie en welke t-shirts ik mooi vind. Oké. Okay. Maar goed, dat is heel visueel, dus laat je niet vermoeien. Maar goed, zoiets. Maar dit duurt waarschijnlijk nog van drie maanden. Dus uh, ik denk als dat je, dat nu je luistert, joh, doe rustig aan. Nou ja, voor de kerst heb je vast je cadeautje al uit kunnen zoeken nu. Nou, dat, dat, dat zeker. Voor en, de kerst heb je ja. het. Ja. En als je gezien je het boek wil, <laughs> ga naar winkeltje bij man, man, de boek Maar goed, ja, nee, dat is toch leuk. Ik vind dat leuk. Ja. Voordat we afsluiten. Jongens, kan ik jullie nog verblijden met een vers gezet, aromatisch kopje bonenkoffie. Ja. ja. Heel lekker. Heerlijk. Wat een prachtig apparaat is nee, het ja, nou, ja. Hij staat helemaal, uh, helemaal uitgepakt en wel. Chris, het was jouw verrassing van vorige week ja, natuurlijk. Ab uh, absoluut. Zeker. Superleuk. Heel we leuk. Hebben we hebben nu ja. een, een koffiemachine in onze man Keef. Man, man, man, man, man ja. Ja. Man, man ja. Hij past ook perfect in de kast, vind ik. Ja. Te goed. Te goed? Ja. Ja? Toch? Ja, ja, ja, ja, wat is te goed? Nou ja, je moet de bonen van boven bijvullen. Oh ja. ja. Doen we die en en dat en, en, en, en, en past niet in onze kast. Ja. Dus nee. geweldig apparaat. Absoluut. Zonder meer. maar, ja, maar Ik vind niet... hem wel mooi staan daar. Ja, hij is oh, ja, Ik ook. Ja, het is een ja. mooi, mooi designapparaat. Het is een CM6360 Milk Perfection. Je kunt er een hele hoop dingen mee doen. wonder een uh, flat white maken. En een latte macchiato. En een cappuccino. Ik heb van de week een flat white geprobeerd. En niet gelukt. Ja, nee, wel. Oh, wel geweldig. geweldig lekker. was lekker. Twee kopjes? Nou, doe maar één even. Eerst. Nou, mag ja. ik ook dan misschien? Oh ja. Dat zijn twee ja. kopjes. Ja. <laughs> nee, doe maar één. Het is toch. Oh, het wat geluid, een heerlijk geluid. Het geluid van versgemalen gemalen koffie. Van een eerlijke, eerlijke, eerlijke boon. Want wij dronken natuurlijk ja. steeds van die cuppies. Ja. Nou, dit, is, dit gaat ons leven een stuk mooier maken. Ja, ja, absoluut. Maar ik vind ook de hele handeling is gewoon leuk. En die koffiebonen erin gooien. Oh, kijk, we malen nu. Maar weet je wat ook fijn is? We zitten nu in een, in, een, in een kantorenpand. Met allemaal leuke, creatieve kleine ondernemers. Ja. Um, en daar hadden we eerst een leuke Nespresso machine op de gang staan. Maar nu is er een apparaat, daar moet je 75 cent voor koffie betalen. Mm -hmm. uh, nou, dat gaan we natuurlijk niet doen. Nee. Dus uh, het geweldige geweldig kan ook, is. Nou, maar ik moet ook zeggen dat ik, ben, uh, ik heb zelf thuis nog een oude uh, een ouderwetse Nespresso, zou ik willen zeggen. En mm. dat vind ik lekkere koffie. Ja. Maar dat kan toch echt niet tippen aan zo'n mooie, mooie vrije uitloopboon? <laughs> ja, drie sterren leven beter. Be ja. Leven beter. Beter leven. <laughs> Oeh, lekker. Is hij bijna klaar? Dat weet ik niet. Hij maakt voor de derde keer. Ik heb geen flauw idee, Bas. Nee, maar er komt, ik heb hem op extra sterk gezet. Oh. Want ik hou van extra sterk, want ik vond het echt te slap. Oké. Okay. Uh, dus maar die... hij zegt ook al: hij neemt je allemaal mee in het hele stappenplan. Bereiding 2 van wat? Van, van het koffie. Een kopje, kopje koffie. Nou, de koffie is klaar, jongens. Hé, hey, ah. lekker. Geniet ervan. Ja. En onthoud miele. Ieme Nou, en met die stichtelijke Duitse woorden is de cirkel rond. Voor deze zesde aflevering. Dit was is hem. dit hem al? Ja. Dit was hem. Nou, ik kan hier nog wel uren over praten. Nou, ik moet zeggen dat ik had gedacht dat, dat, dat, dat dit een zware dobber ging worden. Ja, omdat ik zelf niet zo'n ondernemer ben. Dus ik dacht, ja, ik weet niet wat ik je over moet vertellen. Ja, maar je runt maar... ook mee met, in de zaak, toch? Je ja, maar met z'n drie. Dat is echt voorbij gevlogen, vind ik, voor mijn ja. gevoel. Ja. En dat vind ik leuk. Ja. ja. Ja. Nou, hopelijk jij ook. Je kunt het ons laten weten. podcast.nl of Instagram slash mamamamandcast. En audioberichten die kunnen natuurlijk altijd naar 06 07 Ja, en dan uh, nu maar beginnen aan onze to-do-list. Nou, maar zal ik even laten zien welke, welke trui ik dan heb? Ja, laat jij maar even... Goddomme... Ik nou, klettert de best. prijs in mijn nek. Ja, ik had niet, we hebben de vier prijsjes gewonnen. Dit is de Marconi Award. Dat is dus de, gewoon een moordwapen. Ik heb gewoon de Marconi Award. als een soort van schotel met, met punten. Die zit nu in mijn nek. Ik ga naar de eerste hulp. Uh, Tot jongens. volgende week. Nou, ik weet niet of ik er volgende week oh, ben. Hopelijk de volgende week. Dat zie je. Ja, dat wordt een lelijke wond. Ik had niet gedacht dat ik ooit zou overleiden aan een prijs die, die ik gewonnen heb met jullie. Dan heb je een flinke jaapi? Ik heb een flinke Japie in Je flinke... werkt minder goed. Dit was Man, Man, Man, de podcast. Oh ja, sorry. Deze aflevering ging over ondernemen. De factuur mag er weer uit. Daar komt-ie. Dat was hem. Deze aflevering van Man, Man, de podcast. Wil je nou meer nieuwe afleveringen beluisteren...